Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zo'n tien terug uit Nepal dat zaterdag werd getroffen door een zware aardbeving... Het zijn de eerste Nederlanders die gerepatrieerd worden. De komende dagen volgen er meer. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers in Nepal. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 opengesteld... om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving. Er komt ook een nationale hulpactie. In Dordrecht stonden volgens een eerste schatting... 20.000 tot 25.000 mensen langs de kant... toen het koninklijk gezelschap daar vandaag langskwam. Koning Willem-Alexander en zijn gezin hadden in de stad een vol programma... met onder meer een botenparade en een muziekfestival. De koning zei in een afsluitende toespraak... dat hij tevreden is over de nieuwe opzet van Koningsdag. Hij is blij dat de traditie en het enthousiasme van de Oude Koningin... de dag gewoon doorgaan en zegt dat hij geprobeerd heeft... nieuwe elementen toe te voegen aan het feest. Tien leden van de Russische motorclub Nachtwolven zijn tegengehouden bij de Poolse grens. De Poolse douane weigert ze toe te laten. De motorrijders willen naar Berlijn om daar de overwinning van het Russische leger op Nazi-Duitsland te herdenken. Warschau noemt die herdenking een provocatie. Veel Polen zien de motorclub als propaganda-instrument van de Russische president Poetin. Feyenoord speelt het eerstkomende Europese bekerduel zonder publiek. Ook moet de club 50.000 euro boete betalen. De UEFA heeft de Rotterdammers gestraft voor het racistische gedrag van de fans in de Europa League wedstrijd tegen AS Roma. Toen werd onder meer een opblaasbare banaan het veld opgegooid. Feyenoord kreeg verder nog een boete van 50.000 euro en voorwaardelijk één wedstrijd zonder publiek. Omdat fans vuurwerk afstaken en de trappen in het stadion blokkeerden. Het weer blijft droog en op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Aan de grond kan het min 5 worden. Morgen begint in het westen met regen. Smiddags trekken de buien via het oosten weg. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. DFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Zie day vergat hoe jij me zag dat ik zo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 Like some amazing shit. Maybe I should get into the sales business, make meals like my neighbor did. I'd be that big shot cow, cute How much she'd be worth today? Drowning papers, no mistaking. Count her life away. Yeah, I seen him come, I seen him go. I heard the song, I seen the show now. Still young yet feeling old. I got some dreams to live before you see me go. Listen, I've been on national TV, but man, I still.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 Life is brilliant.